Oh, het is zo Ik ben er net uit. Ik sterf van de koud Ik ga van de Het Ik helemaal niet die Zussen, zussen, kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. is eens. Ja. ja. ja. ja. ja. Heb je het gezien daar? Wat dan? Moet straks even kijken, dat is weer zonnevel in je wat? Die daar wel nee, dat is mijn, dat is mijn zoon Arie Pruiselaar uit het Rode Die daar zoon? Ja, dat is mijn zoon. Ik ben de oude Arie Pruiselaar en hij is de jonge Arie Pruiselaar. hem Wimpson. Ja, dat zeggen ze wel meer dat hij op die voetballen lijkt. Voetballen komen dan Winsan van de Cabaretier. Oh ja, paardensport. Toneelspeler, conferenciers, samen. Oh, toen maar. Nou, ik heb een uitdragerij en mijn zoon Arie logeert bij mij. Hij wou namelijk een kerven kwijt. Nou, ik heb het gezien, ik zeg, joh, dat daar begin ik niet op. Hebt u een uitdragerij? Ja, ja, ik uh, verkoop alles. Van duikboten tot corsetten. Zeg, als u iets wat nodig mag hebben, hier is mijn eentje. En uh, uw zoon heeft een karretje verkoopt? Ja, dat zeg ik toch. Dat moet hij doen, of hij weer in Sonneveld is, dan verkoopt hij een Dag u. Die dame, hè, die u dat. zien die yes. denkt ook dat de pimpzoon het heeft. Die staat gewoon te wachten voor een handtekening. Als hij nou houdt dat die pimpzoon het altijd heeft, dan komt ze die caravan beslist, is het wel. Ja, en dan moeten we ze wel gauw even gaan zetten, yes. voordat ze hem aanspreken. Ja, bedankt, bedankt, bedankt bedank, bedank voor die hoor. Nou, ik ga net naar de kleefhoogjes toe. Meneer Bordervoort, meneer Bordervoort, hm? hm? hebt u gezien dat u in wel wel daar? Nou, en wat enig hè? Ja, hij heeft mijn handtekening beloofd, maar, maar ik zie hem niet meer. Nou, dan ga ik wel even met u mee, want hij is alleen de kleedmokje, zijn. ze. gaan gaat we gaan er samen even. Doen. Oh ja, ik zie het meneer Stolle, wat enig dat u er nog bent. Misschien wilt u hier uw tegen even ja, zetten voor u ja, dame. Ja, in dat boekje al. Maar ja. Wat een ontzettend van u. Je hebt zeker geen tijd om eens een keer een uh, kopje koffie bij ons uh, te komen drinken. Ja, maar voor koffie wil er altijd wel in. Oh, wat een aardig. Nou, hier heb je mijn adres. rest. Dank u wel hoor. Zeg zometeen dan om half twaalf. Oh, erg? Ach ja, dat komt niet uit. Ik Hou nou vol dat u met het zonneveld bent. Nou, ik zal het proberen hoor. Dan kunt u misschien die kerm van Ander kwijt. Ja, maar zeg, kan dat nou wel, die onverzoenlijke praktijk? Ik bedoel, is het uh, zedelijk wel verantwoord? Nou, ik hou niet van die dingen die onverzoenlijk zijn en niet door de beugel kennen. Maar. U moet niet vergeten, ik kom uit Berkel en Rode Reis, ah, nietwaar? Het is toch een grap, beschouw het als een grap. Ja, dat zei Pa ook. Pa zei ook, het is een joke en een joke kun je doen. Zeg, luister eens meneer, die Wim Sonneveld, is dat een, een comico in het genre van... Eh... Nou, niet zo schelen, niet beschaafder, ja. Nou, ik trad vroeger ook wel eens op, begrijp u nu in een café in het Raadhuis. Reuze succes, hoor. Ja, maar u zou wel moeten proberen wat beschaafder te spreken. Oh, ik beschaafde te spreken, hoezo? Ja. Nou, kijk, ik heb een mooie kerven te komen. Hebben u er ook al een te koop dan? Nee, ik wil dat u zo spreekt. U oh. zegt, ik heb een fraaie Kerven te koop, zo goed als nieuw en in prima staat. Ja, ik heb een fraaie Kerven te koop, zo goed als nieuw en in prima staat. Nou, bijna goed. Alleen oh, nog een tikkeltje, maar het zal wel best leuk hoor. Ik zeg tien uh, 10% voor mij. Uh. 10% voor jou komt voor elkaar hoor, oude mug. <laughs> zo werd een dag die zo ontspannen begonnen was een dag vol verwarring. We werden er ontzettend tussen genomen. Allemaal de schuld van die vervelende BB. Hij stuurde de zoon van Harry Pruiselaar op ons af. Die werkelijk als twee druppels water op Wim Sonneveld leek. En wij maar denken dat het de echte Wim Sonneveld was. Die bij ons op de thee zou komen. En niet alles onder de bank schuiven Gerrit. Hoor. Nee. nee. Nou, dat wordt eindelijk eens netjes. En nou dan Wim Sonneveld op bezoek komt. Nou, eh, als je zijn hier, Boerdevol, ik moet eens zuigen. Moet ik alle twaalf zilveren lepeltjes poetsen? Voor één zondeval. Laat is hem op zijn meneer bordevol? Ja, hij kan nergens rustig zitten. Dat hoeft ook helemaal niet, wij zijn allemaal druk bezig. Zeg, Jet en Bert, Zouden jullie niet vasten jullie aan aandoen. Valetkleren? Nee, ja. ja, ze dansen zo schitterend, klassiek die twee. Oh, ik begin het te snappen, ze moeten dansen voor... <laughs> en wat is er nou voor belachelijks aan? Ik, ik heb gezegd, meneer Zonneveld heeft. De stand van kunsten, misschien mogen jullie wel bij hem komen in de cabaret. Ja, natuurlijk, nou, maar dat zal vast gebeuren hoor. <laughs> is dat nou zo lachwekkend? Nee, helemaal niet. Ze worden vast aangenomen door Went Nou, Ze worden nog weer wat beroemd. <laughs> dat is op zijn manier. zeg. niet dauw met het lichaam, ja. Die dauw helemaal niet, man. Weer mm hm u zit in de zilverpoets. Nee, kijk dan goeie goed. Jij ja, ja. nooit meer af? No. ik heb het wel weer gemerkt hoor. Ik ben hier niet welkom. Maar ik ga wel weg. En ja. ik wens jullie veel succes. Ja. En veel plezier. Dat en de groeten, ja. aan wit, Zonneveld. Ja. Zo kinderen, ik ga nou een beetje netjes. Ik ben er gewoon zo zenuwachtig van. Zuster, luister eens. Ja? Opa is wel. Ja, dat weet ik. Hij komt er zo meteen ook bij. Zou je nou eens een keertje met opa kunnen praten? Waarover? Nou ja, hij heeft dat jekertje weer aan en het is zo verschillend zo langzamerhand in dat kale petje. En als je die trui ziet van... Geld. Je schaamt je toch niet voor je eigen opa, hè? Daar gaat het helemaal niet om. Ja, maar moet ik daar nou iets over zeggen? Dat doe ik niet hoor. Ik schaam me helemaal niet voor mijn ogen, maar ik zou het ook wel eens een keertje leuk vinden als je er een beetje aardig uitziet. Nou ineens. Nou ineens, een hoge gast komt... Nou is je opa niet goed genoeg, hè? Zeg, ik heb eh, boven nog een prachtig pakkeling. Zo goed als nieuw. Met een hoed en een overhemd. Van een heer die het eens verpleegd heb. Nou, vind je het goed? Als we nou keertje met een zoetlijntje probeerde. En dan zou opa misschien ook eens fijn onder de douche moeten eerst. hè? He? hebben we daar nog tijd voor? Ja, tijd zat. Ja, Kom goed, mee, okay. hè. Het viel niet mee opa te overtuigen. Maar het lukte toch, hem de badkamer in te praten. Hij heeft zichzelf in het nette pak. Hij was echt het heertje. Maar of hij daar nou zo gelukkig mee was? opa. pa. Oh, geef die alle kleren maar hier Gerrit, dan kan ik ze laten stomen. Niks ervan niet te moeten maken te stomen. Wat gaat hij daarmee doen? Dat weet ik niet. Misschien we weggooien in de gracht? Dat is gemeen. Zo, en hey, zegt er ook nog een, een fijne schoenen voor hem? Hè? Opa is opa niet meer als jullie hem afstromen en opturen. De... Ach, zeur niet. Nou, ouwe, zeg dat zie je er fijn uit, opa. Keurig, opa. Keurig. Alleen de, de pijpen, hè, die zijn ietsje te lang. Die zullen wij zo lang even wat moeten Nee, Ja, zo, dus die ook één oog, wat in en in keurig. Wat een ellende. Nee. Wat is mijn eigen koffie nou? U bent nou zo waardig, opa? Een echte heer? Nee. dat is mijn goed? Mijn eigen goed. Ach, laat nou maar opa die ouwe vormen. Gordy. Waar heb je ze geladen? De zuster heeft het niet gedaan. Gerrit. Je moet niet boos zijn op Gerrit, opa. Je deed het voor uw bestwil. Straks komt Wim Sonnenveld ja. op bezoek en hij wou zo graag ja. dat u dan het uh, ja. vond. Gerrit Schaamse, hij voor u. Oh, nee, helemaal, nee, nee, niet, helemaal opa. niet, opa. Jawel. Jawel. Gerrit Schaamse, nezen. voor zijn oude opa. Waar heb je ze gelaten? Yes, Tja, dat is. In de gracht. Ga nou niet weg, loop nou niet door, opa. Vraag het dan zelf aan Gerrit. Hij is in het schuurtje mm. om een paar schoenen voor u te zoeken. Het is gemeen voor jullie om zo'n oude man zo te beledigen. Beledigen, maar daar is toch geen sprake van. Ik wil toch eens even kijken waar het pak gelaten. Heeft. Nou, weggegooid natuurlijk. Het moest toch een keer gebeuren. Huize Clivia was helemaal op orde, in afwachting van de beroemde Wim Sonneveld. Maar we hadden niet in de gaten dat we gewoon voor het lapje werden gehouden, terwijl Lorre ons nota bene nog waarschuwde. Wim Sonneveld, heb je hem daar eens in? Hij. hij zegt Wim Sonneveld niet. Ga open doen, open doen. Ja, dan blijf ik maar hier. Oh, ik ben dus niet verkeerd. Nee, u bent ik Ik dacht dan. even dat ik verkeerd was, Dag, meneer. Zonneveld. Hoe maakt u het goed? Dag, ja, meneer Zonneveld. Dag, mevrouw. Wat even dat u er bent. Het is een enorme eer voor ons. Nou, dat dat voor mij zit. ook hoor. Dag meneer. Meneer Zonneveld. Hoe maakt u het ook goed? Zeg ik hier hier gaan zitten. Ja, gaat u zitten. Ja, graag hoor. Om meteen maar eens met de deur in huis te vallen. Ik heb iets meegebracht voor de zuster. Een kekommer. Ah. Hij is uit Berkel en rode rijst dus het fijnste van het mensen. Oh, <laughs> wat een origineel cadeau. Wilt u een kopje koffie? Nee zo Nou, dat slaakt niet op. Weet alles erin? Ik geef er alles maar in hoor. Zeg, u woont hier toch wel aardig, hè? Ja. Wij hebben laatst uw show gezien. Mijn wat? Sure. Oh, oh, oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is geweldig, zoals ja, u dat u. doet. Ja, ja. Daar keek u zeker wel van op, hè? Ja, Had u niet gedacht, zeker, hè? En u doet het allemaal zelf, wel al die nummers. Ja, meneer, ik doe alles zelf. Ja. Ja, ja, ja, ja. Oh, en al die muziek en al dat licht. Het licht ook. Ja, dat ja. draai ik eerst aan, begrijp u. En dan doe ik het, uh, doe ik het weer uit. Ja, ja. Ja. Zeg, en uh, brengt het daar geld op? Ach, meneer, wat zal ik zeggen? Geld opbrengen, geld opbrengen. Het is net als met de uh, er gaat een hoop geld in zitten, en wat eruit komt, gaat zo naar de belasting. Ja, ja En gaan. u bent nou op toerist? Eh uh, Nee, ik mag alles weer hebben hoor. Ja, maar een stukje cake sla ik niet af. Oh, <laughs> alstublieft. Ja. Gaat u altijd met de auto op tournee? Op, uh... ja, ehm. Nou, de ene avond in de Utrecht en de andere avond in Deventer. Ja. Doet dat nou met de auto? Nee, dat doe ik met de caravan. Met de oh, caravan? Ja, dat uh, doe ik caravan. Oh, daar gaan natuurlijk... Daar zitten de decors in de... de de, oh. de police. Weet yeah. wel, de coulissen en de muzikanten zitten zeker allemaal in de kerven. Oh, alles zit erin meneer, maar naast de familieleden ook, de heleboel zit erin. Oh. Daarom wordt hij een klein beetje te klein, want het is hard duur uh -huh. En dan wou ik hem namelijk van de hand doen, maar heb ik? Oh, En dan wou ik u iets vragen. Ja. Yeah. Heb u misschien interesse aan een vrije kerven in prima staat, zo goed als nieuw en voor een schappelijk prijs? O, oh, zeker. Dat is leuk, zeg, laten we doen. Ja, laten we doen. Nee. Maar wij in hemelsnaam met een caravan. We hebben geen eens een auto. Nee. Nou, maar je hebt toch een tuin dan? Ja, Zet je met een de ah, tuin, joh, in een tweede tehuis, niet nietwaar? En, uh, en dan, wat kun je dan nog beter hebben? En dan, en dan zomers, dan huur je een auto en dan rij je met z'n allen tralala naar het zwart. Nou, dat is niet zo gek, zeg. Nee. Maar, hey. Daar hebben wij geen geld voor. Op termijnen betalen dan, dan kun jij toch geen bezwaar tegen hebben, mee. Nee. En dan kunnen we altijd zeggen, dat is de caravan van Wim Sonneveld. Ja. Oh, dankjewel. Hey ja, hey ja, hey ja. Maar wij hebben toch helemaal geen kerf van nodig? Ach, uh, maar weet u, ik zet hem voor de deur en dan kan u nog altijd kijken. Ach, oh, ja? Zeker, is altijd leuk, <laughs> zei de bruid. <laughs> <laughs> nou, dames en heren, ik kom wel terug en dan, uh, dan breng ik ook, als u het goed vindt, mijn vader mee. Oh ja, ja. ja dat is goed Ja, ik breng ja, mijn vader ja, dat mee. Dat is, ja, is gewoon. leuk, hè? Ja. Zeg, is je vader nou ook in het uh, toneel? Nee, nee, nee, mijn vader. Yeah. <laughs> nee? Mijn vader niet, nee, nee, nee, ook ik zie je hem aan het toneel. Mijn vader is uh, advocaat. Nee. Met ogen tuinen we erin, in het verhaal van Ari Pruiselaar. Maar de oude Pruiselaar zat helemaal niet in de advocatuur. Die had een ordinaire uitdragerij. Maar wat deed opa dan alweer? Vijf gulden. Tientje. Zeevenfeindig. Tientje. Drie wikzaalde. Ja, het gaat over. Niet gelukkig. hij wel, joh. Pa met mij! Hoe is het gegaan, Harry? Oh, fijn, ik ga dat nog halen, de kerf, en ik wil hem om vijf uur verteunen. Ik heb gezegd dat u meekomt. Dat ik meekom? Vervoer? Nou ja, maar u bent toch veel beter in zaken te doen zien? Maar jij hebt toch volgehouden dat je. Ja, ik ben zogenaamd Wim Sonneveld, en denk erop, u bent de vader van Wim Sonneveld. Zeg, en u bent advocaat, hoor, denk erop. Wel ja. Hoe kom ik daarop, joh? Zeg, wacht eens even. Hoe ziet een advocaat eruit? Nou, zie ik het. bruis hè? Ja, nou in. Hé, keer je me niet meer. Oké, hè? staat me vaak iets bij. Denk Ik zeg, nee, fingerfee. Wacht eens even. Jouw ja, broer Leen, was je vertrouwd met mijn zus? Nou ja. Ja. Mijn slaaf was wie? Weet je nog? Die brelo. Vinktje fee. Ja, die was je 1911. 1912. Nee, het was 1911. Toen was je toch zo mooi vorig jaar, weet je nog? wel? Ja, weet je nog, weet je. Ja, en dan zijn ze al dood. Ja, jongen. Zo gaat het. Eerst jouw zus. Ja. En toen mijn broer alleen ja. in 1938? Nee, 37. Nee, dat was 1938. Jawel, met die strenge winter. Dat was helemaal geen strenge winter in 1937. Nee, dat nee. was geen strenge winter, Nee, maar er lag wel snee. Ja, er lag snee. Weet je waarom de sneeuw lag? Nou? Omdat het 1938 was. Ach, man, hoe kom je dan er toch bij? Dat was 1937. Ja, en toen heb jouw familie nog de laattafel erop in. Ja, dat is toch op mezelf. Het was de laattafel van mijn zus. En jullie hebben de zilveren zitten in je ja. en, en de geit. Die geit is de volgende dag weer weggelopen. Ja. Ja. Ook. ja, geef hem ongelijk. Best zo'n familie. Wat zeg je daar? Best zo'n familie. Best ook alweer de familie. Zeg, ja. zet, zet wat Ach, zeg je dat nooit. Zeg jullie dat nooit? En een hemel. In een heibel dat jullie gemaakt hebben om je om latafel. Maar het lag niet enkel dan alleen om de laadtafel, o, te, nee. Nee. nee. Dat doe <til> nee. je toch ook wel? Oh nee. nee, enkel en alleen om die oh, ja. Heb jouw familie 30 jaar niet omgekeken naar mijn familie? Nee. Uh, nee, en wie lacht daar? Nee, nee, aan mij. Aan wie heeft nee, aan de dat gelijk? Aan mij ja, zeker. Aan ja, zeker. Aan mij. Aan mij. A, en het lag niet enkel dan alleen om die laadtafel te Nou, Gerrit loopt nog niet weg. We waren nog nee. niet aan het zaken doen, joh. Maar we die laat tafel er nou bij te houden. Ja, verdomme, daar Eh, uh, kindje. Kientje. So. Schrik. Kier, je krijgt het vuilste boniekje van me. Nee, niet. Ga naar de Nederlandse op Oh, bank. So. Hola, tafel. Yeah. Ari, salut. Salut. So. So. Ik vertrouw die hele zonneveld niet. Oh nee? Hoezo? Waarom niet? Nou, ik, ik vond hem zo gek, dat doet hij natuurlijk altijd, dat doet bij zijn vak, dat niet ja. iemand zijn beroep. En dat geleur hey, met die hè? Ja, die kerven, ja. die zit mij ook heel erg te was. En dan komt hij zo meteen met die kerven en zijn vader. Ja, ook als een idioot. Dan moet die vader erbij. Ik ben zo bang dat we geen nee meer durven zeggen. Als we nou eens die kerven op tweede hand zo op afbetalen kochten, hè? En dan nog een leuk tweede hand zo dat hij erbij... Oh, ik word zo bang, jongens. We moeten er iets aan doen, hoor. Ik ga uh, even opbellen. Maar ja, ik zal wel even het nummer zoeken. Gaat u Wim zonder wel opbellen? We zeggen dat hij niet hoeft te komen. Nee, ik ga bellen om te zeggen dat hij wel moet komen, maar zonder kerf. Nee. Ja, ik zal nog even kijken, zuster. Ogenblikje. Ja, ik heb het oh. nummer van Sonne Sondag. gehad. Ja, ja. Als hij nou maar uh, niet onderweg is, hier naartoe, al, hè? Ja. Met de secretaresse van Wim Sonneveld? Ja, mag ik Wim Sonneveld, alstublieft even? Met wie spreek ik? U spreekt met zuster Clivia. En waar gaat het over? Het gaat over die Kerven. Een ogenblikje. Een zuster. Zuster van mij? Nee, een zuster Clivia. Oh ja, wat wil ze dan? Het gaat over die Kerven, zegt ze. Een caravan? Ja. Ik weet niks van een Kerven. Ach, we hebben toen eens geschreven op een advertentie in de krant, weet je wel, over een caravan. Zeg... Toen zei ik nog tegen je schrijver eens op. Ah, oh, maar dat was vorig jaar september. Ja, goed, maar dat zal het wel zijn. Luister maar eens wat ze wil. Hallo, bent u er nog? Ja, zeker. Ik ben er nog, hoor. Wat wou u zeggen van die kerven? Nou, ik wou zeggen dat dat gaat niet door, helaas. Oh, goed. Ik zal het hem zeggen. Ja, dank u wel. En zou u dan ook zo vriendelijk willen wezen... om te zeggen dat wij hem wel... Om vijf uur ten onzend eh, verwachten, alstublieft. Om vijf uur? En waar is het? Dat weet meneer Zonneveld wel. Rusthuis Clivia. Goed, ik geef het door. Maar het gaat niet door, die caravan. Waarom belt ze dan? Maar of u toch komt om vijf uur. En waar moet ik dan komen? Rusthuis Clivia. Rusthuis Clivia? Nou, ik ga niet, hoor. Ik vind het veel te gek. Zeg, of zouden ze misschien toch een caravan aan te bieden hebben? Zoek eens op waar het rusthuis is. Een rusthuis? Klinkt zo lekker, ja, hè, een rusthuis. Dat is echt een stemming voor een rusthuis. Hoe je ben ik hier terecht bij het rusthuis? Jazeker. Zo. U bent zeker de vader van Wim Sonneval? Ik ben de vader van Wim, uh, van ja. Goedemiddag. Dag Sonneveld. Wat leuk dat u bent. Ja. gekomen. Ja. ja, Dat Moet ja, je het ja's aan nemen? Goedemiddag. Ja. Nou, uh, mijn zoon is al onderweg met de kerken. Hij zei: Pa, gaat maar vast, zei hij. Oh, ja, en vandaar dat ja. ik vast gekomen ben. Ja, heb je? zat u zitten en doe dat. Hè. En daar zat hij dan: de vader van Wim Sonneveld, de advocaat. Maar dat pak dat hij aan had, dat was het nette pak van opa. Nou, mijn zoon is onderweg met de kerven. Oh, juist, ja, ja. Ja, u moet weten, uh, we hebben hem gebeld. Oh, ja? Hebben u mijn zoon, Ari, uh, <coughs> Dim, uh, gebeld? Ja, ja, we hebben hem net gebeld, zeg. Oh. Wilt u een sigaar? Ja, nou, dat dus slaat niet op. Dat is een goed sigaar, zeg. zie ik zo. Zeg, wie kregen we in het apparaat? Nou, we hebben maar gezegd dat we die kerven liever niet willen, hè? Nee? We kregen zijn secretaresse. Oh, nou, maar die weet nergens van. Oh. Die secretesse weet nergens... Nergens ja, van. Mijn zoon is al onderweg met de kerk. Nee. Met een mooie vorm vast, hè? Ja, dat heb ik ook al zo lang ik advocaat ben. Zo. Dus, eh, uh, mijn zoon is hier geweest. Ja, hij was buitengewoon erover te spreken. Buitengewoon. Ja. Hij was erg vriendelijk, ja. ja. en uh, zo eenvoudig. O, oh, meneer, hij is zo eenvoudig. Hij is wereldberoemd. Maar hij blijft de eenvoudige met Berkel uit uh, <coughs> Ga je weg, hè? Ik oma. Ik ben niet goed, het noem, noem. Okay. Nou doen het, zie je. Dus u bent advocaat, meneer Sonneveld? Ja, dame. Drukke praktijk? Zo lazer is druk, mevrouw, lazer is druk. Maar ik zal u wat zeggen. Ik blijf ook altijd eenvoudig. En ik doe nou de zaken voor mijn zoon. Ik behartig ze zogenaamd, zoals nou met die kerven. Ja, maar mijn zoon zal zo wel komen met de kerven. Opa. Oh, dag, opa. Hey, dag, kind. Zag... Dag, Sjeet. Dag. Goed, me. Zeg, het is net weg. Gerrit, ja. Opa, in je eigen oude gala. Gelukkig. Mag ik me even voorstellen, opa, dit is... Uh... Hallo. Hey, dit is de tweede keer vandaag. Hè? Dit is meneer Sonnenveld, opa, de vader van Willem. <laughs> Hij... Hey? De vader van Wim... Uh, <grijg> Hij is mijn zwager, Harry Pruijsselaard. Ja, dit ziet namelijk zo Ik hebben. dacht dat er iets niet helemaal vrouwens was. Het ja, dragerij? waar ik het uh, gestuurd in het pak gebracht heb, weet je wel. Zeg maar, was die Wim Zonneveld misschien ja, het ook... dat was Wim Zonderveld helemaal niet. Die leek alleen maar op Dat was Wim Zonderveld niet die vanmorgen hier was. Het was een joke. Het was maar een joke. Maar mijn zoon, Arie Pruijsler Junior, die lijkt op hem. Gelijkend zeer op hem. Zo. Jullie hebben helemaal geen gevoel voor humor. Helemaal niet. En die zoon van jullie komt straks hier nou, die zullen wij dan weer buitengewoon warmpjes ontvangen. Nou, je moet hem niet te zwaar vallen, dame. En dat is mijn zoon. Jullie zijn oplichters. Ja. I going yeah, yeah, yeah, you go with your laptop. Your laptop? I'm going to go with my laptop. I'm going to go with my broom. I'm going to go with my broom. I'm going to go with my broom. I'm my broom. I'm going to go with my broom. I'm going to go with my broom. I'm going to go with my broom. I'm going to go Inderrijk, duifie, ja. In reed, ja. In reed, ja. In reed, ja. Nou, jullie weer. Je jullie die zo zout gegeven. Maar hoe dan ook, direct komt die zoon, die andere bedrieger. Nou, laat me komen, maar komen, hoor, ik ben niet bang. Neem zondag af, Daar heb je Ja, yeah, daar is hij. He. Zon laten bellen? Nee, doe maar open, laat maar komen. Goedemiddag. Dag, ja. de... meneer Sonneveld. Dag. Zo, daar ben ik dan. Ik zou even langskomen om vijf uur uh, voor de kerk, Dat is toch zo? Ja, dat is zo. Ja, nou, daar ben ik dan. Ja, dat zien we. Ja. Ik wil openen, ik wil openen tegen met die venten. Ja, laat mij maar gaan, uh, Gerrit. Zo, Sorry. zo. Meneer Sonneveld. Ja, ik dacht u wou misschien even praten over de Karven. Dacht u dat? Ja, dat dacht ik. Mag ik niet even gaan zitten? Nou, dat zou ik maar niet doen. Oh, sorry. Wij weten namelijk alles. Alles? Ja, we zijn op de hoogte. Op de hoogte waarvan? Ja. ja. Van alles. Van alles? Uw vader is namelijk hier geweest. Mijn vader? De oude Pruisselaar. De oude pruiselaar Hoi! Mm. meneer pruiselaar maar, maar, maar, maar, ik, ik ben pruiselaar helemaal niet. Ik ben... Houd toch op, houd toch op. U moest zich staan. Schaam. Wij houden helemaal niet van dat soort show. Daar is de deur. Ja, het is wel een leuke deur. Geen grapjes, vriend. Nou, nee. ga je of ga je eten? Nee, nee, nee. Ik ga al een ja. beetje uitleg is misschien te veel gevraagd. <laughs> ik opper het maar, hoor. Wij hebben geen verdere uitleg meer nodig. Ja, maar ik misschien wel. Ja, ik helemaal kan het niet als je me niet ik het zo Hé, hé, en als jongens een keer terugkomt dan. Nou, zeg, schat... Nou, zeg, we zijn nog veel te beleefd geweest, we hadden meteen erop. Scherp. Scher... kwaad om worden, Oh, oh, en daar ging Wim Zonneveld. Het huis uitgezet. Buiten op straat liep hij ook nog boerenvol tegen het lijf. En? Hoe is het gegaan? Bedoel, dat je het niet ziet. Eh? Nou, lollig zeg, woont u er ook? Nee, ik ben alleen maar de buurman. Mooie rusthuis, nou, gemeer een gestoord naar huis. Ah, goeie man. En hoe is het met de kerven gedaan? Oh, Ze wou niet eens naar me luisteren, meneer. Oh, dat is jammer, maar uh, ziet u wel dat u het kunt? Wat? Beschaafd spreken. Oh, dank u wel. Ja, vanmorgen in bad zei ik toch tegen u: Van... spreek nou beschaafd. Vanmorgen in bad? Ja, en uw vader, de oude Pruisselaar. Zeg, wacht eens even, dus ik ben de jonge pruiselaar... en mijn vader is de oude Pruisselaar. Waar kan ik die vinden? Oh, de uitdragerij. Wat is de uitdragerij? Die weet niet eens wat zijn eigen vader. De... Huh? Wat hebt u, wat hebt u? Oh, oh, oh, zeg nou niet, zeg dat het niet waar is. U bent toch niet bij toeval eventueel de echte windzollevel? Ja, die ben ik. Oh. Eventueel. Prijssel, Pa, met mij. Oh, jongen, goed dat je belt. Wat zit je nou dan? Ik sta met de kerven op de groentemarkt. Er is een as warm gelopen. Hé, ah, joh, ga niet naar het rusthuis. De keem is up. Wat zeg je nou, pa? Dat is Engels. Dat betekent het is uitgekomen. Is het uitgekomen? Ja, het is uitgekomen. Oh ja? Hoe is het dan uitgekomen? Nou ja, gewoon joh, het is uitgekomen. Zeg, kom hier natuurlijk. Ja, yeah, ja, yeah. goed, ik kom erom. Ja, ja, ja, ja, kinderen. Het was ja. allemaal mijn idee. Goed, hè? Wat idee? Wel, welk idee? Nou, ik ging naar de Pruiselaars toe en ik zeg tegen ze. Ga naar zuster Kliva in doen, want je wilt zonnen van bent. Jullie zijn erin getrapt. Ah, ah, ah, ah. Met een enig idee. Nou waar een enige man. Ja. Wat er wel. Ja. Zeg, we moeten onmiddellijk naar de uitdragerij. De daar hebben ze nog een achterdeel. Hé? Kijk eens. Als meteen eens begrijpen. Ja. Oh, wat schrik. Ron, oh, nee, het helpt. En als die ik dachten dat ik... Ik ben zeker woedend, woedend en razend ons. Ik begrijp het allemaal best. Ja, heer. ja, hè? Ja, waar is die oude pruiselaar en die jonge pruiselaar nou? was je Ik nou? hier is niemand in elk geval. U, u bent toch wel de echte? Ja, natuurlijk. Ja, ben je dat is toch, je toch nou te... wel duidelijk. Ben ja, ik voor u het... meegebracht? Kom, kom, kom wel en ik ben gek op, kom, kom, ik ja? steek er meteen op. Dat een leuk winkel. wat mooie. Ja, Het is eigenlijk de schuld van die buurman, hoor Ja, die dat is onze buurman. Die heeft die bruislaars tegen u opgestoken. Oh, dan moet hij er eens flink van langs hebben, die woordenvol. En zo kwam er eindelijk een eind aan alle misverstanden. Wim Sonneveld vatte de hele zaak gelukkig sportief op. Van de bruislaars hebben we nooit meer iets vernomen. En opa. Die had nog iets voor me. <laughs> een biljet van tien gulden. Zicht. Ja. Dat moet ik met een tientje? Tientje? Van het pak. Van meneer de Afrikaat.